Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de jaarlijkse Indië-herdenking aan de gang. Het thema is De Geest Overwind, over doorzettingsvermogen en veerkracht. Er is muziek en Geert Mak houdt een lezing. De Geest Overwind is ook een inscriptie in het monument. De Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden eindigde officieel op 15 augustus 1945. Het dodental na de ramp met de brug in Genua is gestegen tot 39. Onder hen zijn drie kinderen van 8, 12 en 13, heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Vijftien mensen liggen in het ziekenhuis, de meeste van hen zijn zwaar gewond. De brug in Genua stort er gisteren gedeeltelijk in. Verwacht wordt dat het zoeken naar slachtoffers nog dagen gaat duren. De man die gisteren in Londen bij het parlementsgebouw inreed op voetgangers en fietsers is geen bekende van de politie. Dat de Britse veiligheidsbronnen. Het gaat om een 29-jarige Brit van Soedanese afkomst. Hij zit vast op verdenking van het plannen van een terroristische daad. Bij het incident in Londen raakten gisteren drie mensen gewond. Over een paar jaar krijgt Hoek van Holland een metrostation aan het strand. De Raad van State heeft bezwaren van mensen uit de buurt verworpen. De oude spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland wordt omgebouwd op metrolijn. De gemeente wil hem ruim een kilometer doortrekken naar de zee, maar buurtbewoners vinden dat niet nodig en ze zijn bang voor overlast. De Raad van State is het niet met hen eens. Aanhangers van het pastafarisme mogen niet met een vergiet op hun hoofd op een pasfoto. De Raad van State heeft dat bepaald in de zaak van een vrouw uit Nijmegen. Zij zegt dat ze lid is van de kerk van het vliegende spaghetti monster en dat ze vanwege haar religie een vergiet moet dragen op de foto voor haar rijbewijs. Volgens de Raad van State is het pastafarisme geen godsdienst, maar is het vooral satire. Het weer vooral in het noorden wat zon, verder bewolking, misschien een bui en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En hij komt wel, ja, dan ben ik heel benieuwd hoe God eruit zou zien. Het, uh, ziet God er dan uit zoals de meesten van ons er een voorstelling bij hebben? Of heeft hij toch een tulband om? Of misschien heeft God wel acht armen? Of ziet hij eruit als een neger? Of als een, als een vrouw? God kan alle gedaantes aannemen die er zijn. Nou, misschien ziet God er dan wel uit als barbapapa. Geen idee. Maar het lijkt mij mooi om God als eerste uit te nodigen... voor mijn ultieme diner. God. God is even in gesprek. Maar uh, even nog vooraf over die mailtjes uh, die ik na afloop kreeg. Ik vind het hartstikke leuk als jullie mij na de voorstelling een berichtje sturen via Facebook, via Twitter of via mail. Alleen ik beantwoord niet meer alles. Dat ik, nee, dat, ik dat even vooraf gezegd heb, uh, dat heeft namelijk een reden. Ik ben er de laatste jaren gewoon langzaam achtergekomen dat ik in mijn leven op een gegeven moment te veel tijd kwijt was met het praten tegen mensen die ik helemaal niet ken. En uh, niet, alleen, niet alleen op een podium, maar ook daarbuiten. Als ik over straat loop, mensen spreken mij soms aan. Ik ken die mensen niet. Maar uit een goed fatsoen blijf ik dan toch gewoon een kwartier lang hummen. Dan sta ik zo, mooie, mm -hmm, -mm, yeah, mm -hmm, terwijl ik die mensen helemaal niet ken. Ik dacht, Guido, daar, daar moet je iets aan doen. Je moet dat een gesprek netjes sneller kunnen afronden. Nou, dat, dat heb ik op internet heb ik allemaal gekeken hoe dat moet. He, dat kan met een bepaalde intonatie, met een bepaalde woordkeuze. Nou, die trucjes heb ik mezelf allemaal eigen gemaakt. En dan ben ik gaan oefenen op mijn schoonzus. En GELUIDEN. zij vangt die signalen totaal niet op. En, ik had haar aan de telefoon. Ik zeg, joh, dan, uh, dan uh, uh, laten we het nu hier even bij. Dan praten we komende zondag als ik bij jullie ben verder. Ja? Nou, is goed. Is goed, zie ik jullie zondag. Jo, praten we dan over. Tot zondag, Joehoe. tot zondag, Joehoe, tot, zo, tot zondag, tot wat? Zij begon een volledig nieuw gesprek. Kijk, ze, ze ving die signalen totaal niet op. Nou, op straat had ik dat ook, maar dat komt omdat ik zelf te veel hum en achteruit loop. Ik doe altijd, mhm, mm mhm, mm mhm, mm en dat moet je nooit doen. Nooit in de verdediging achteruit lopen en hummen. Wat ik nu heb bedacht, dat werkt. Je moet nooit, mm -hmm, mm -hmm, maar tegenwoordig doe ik uh, een stap naar voren en zeg ik zelf iets. En dat werkt. In plaats van, mm -hmm, mm -hmm, doe ik tegenwoordig, doe ik, uh, mm -hmm. Gat, mooi verhaal, echt uh, super interessant. Nee, ik zou echt nog uren door willen praten, maar ik moet er helaas vandoor. En als je dat doet, is er niks aan de hand. Dat werkt. Weet je, je, je bevestigt dat iemand een mooi verhaal heeft. Je excuseert dat je er vandoor moet. En dan is, er, is, is iedereen tevreden. En dus dat is de tip voor iedereen hier in de zaal. Als je morgen midden in Zwolle loopt... en, en je komt iemand tegen waar je eigenlijk niet mee wil praten... dan uh, doe je dus niet. Mm -hmm, mm -hmm, maar dan doe je... Dan vraag je trouwens eerst of ze hier bij de voorstelling uh, zijn geweest. <lacht> Anders ga je nat. Maar dan doe je dus niet. Mm -hmm, maar dan doe je... Mooi verhaal. Echt uh, super interessant. Nee, ik zou echt nog uren door willen praten. Maar ik moet er helaas vandoor. Doei. Of doei, of wat je, wat je wil zeggen. Weet je? Het laatste dat je zegt moet wel um, een beetje vrolijk zijn. Een beetje sympathiek. Want dat is wat mensen onthouden, hè, het laatste. Maar serieus. Ik liep la <lacht> Laatst liep ik in Breda een kroeg uit. En toen moest ik langs een uitsmijter. Drie uur s'nachts. Nou, en uitsmijters hebben per definitie al de opdracht gekregen... om er zo onsympathiek mogelijk uit te zien. Nou, deze uitsmijter was heel goed in zijn werk. Uh, twee meter hoog, twee meter breed. Echt zoals een zo gorilla stond. Zo... Stond hij daar en ik moest daar langs. Dus ik zo onder de indruk zo drie uur s'nachts. Zo... Tot ziens hè. En hij zo... Ik merkte dat hij er zelf ook van baalde hoe lullig dat zijn strot uitkwam. En ik had het van hem ook totaal niet verwacht. Ik had van hem had ik juist verwacht zo... Doei! En dat had ik van hem verwacht. Of, of eigenlijk had ik van hem verwacht... Uh, uh. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik had het in ieder geval niet verwacht... Doei! Nee, want juist dit soort gasten zitten vol met testosteron, jongen. En mannen met veel testosteron hebben gemiddeld een lagere stem... Ja, in de biologie werkt dat zo. Hè? Vrouwen vallen uh, op mannen met meer testosteron. Mannen met meer testosteron hebben gemiddeld een lagere stem. Vrouwen zijn in de biologie sneller seksueel aangetrokken... op mannen met een lagere stem. <tie> Echt waar. En, uh... <tie> ja, en ik geloof daarin. Ik geloof in biologie. Ja, ik, ik geloof dat wij op deze wereld zijn om voor te planten. Ik geloof in de evolutie. Ik geloof ook dat er na de dood niks is en dat we daarom op deze wereld zo leuk mogelijk moeten maken samen met elkaar. En dat we moeten voortplanten, de soort in stand houden. Nou, en, en om de soort in stand te houden hebben we biologisch gezien dus een paar dingen nodig, zoals um, lust en oerdrift. En we hebben we eigenlijk geen dingen nodig als uh, trouw, romantiek en monogamie. <lacht> en uh, nee, dat hebben we gewoon als mensen later zelf bij verzonnen, maar dat heeft helemaal geen uh, reden. Nou. Maar ik geloof wel. Dat, dat er gewoon een bepaalde chemie bestaat... tussen mannen en vrouwen, dat kunnen we niet ontkennen. Dat is ook de reden dat we gewoon... Ja, de meest vreemde acties voor elkaar uithalen. Het, ik betrap me er zelf wel eens op... als ik in een kroeg sta... dat ik expres gewoon... naast een lelijke man ga staan... puur om er voor vrouwen... gewoon zelf zo verdedigd mogelijk uit te komen. Dat is een biologisch principe. Weet je, elke vrouw heeft ook een lelijke vriendin... om mee te gaan stappen. En is, nou, herkenbaar. En die, Ja... Nou dames, als het niet herkenbaar is, als je zegt, sorry hoor, maar in hey, mijn vriendinnengroep zit geen een lelijke vriendin, let op, want waarschijnlijk ben jij, ja. Deep within the shadows I'm the hungry wolf you feel But I can see that you're the only evil creature here Before You came, we lived in peace But you have brought us death. I sing my pain, pain up to the moon But it's a, a waste of, of breath. breath Cause I don't speak human You can't understand what I'm saying I don't speak human Understand the word I'm saying. Upon a wing a flying thing, to you I seem so small. But I look down on what you've done, my ravens. I see. And animals don't feel You say the earth is not alive And only we are real You try to tell me to behave That I must act like you But, But I, I just stick my fingers in my ears, ears and say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 I can't understand the word you're saying. I don't speak you. I can't understand the word you're saying. I can't understand the word you're saying. I can't understand. Het was uh, Omnia bent en uh, noemen met uh, toch wel uh, een beetje uh, een scherpe tekst en zo. En. Uh... Uh, ik meen al zoiets te horen. Ja. Gezegd. Nou ja, dat ene woordje, dat kan natuurlijk. Maar <laughs> uh, don't Speak Human heette het. En uh, het was een suggestie van een kennis van me. Die zei: daar moet je eens naar luisteren. Een ik ja. denk Nou, ik zal het dus doen. Hebben en, we het gedaan? En dat hebben we dus gedaan. En we vonden het mooi. Ja, He, ja zeker. Ja, ik vond het heel, apart. Hey, heel mooi. Omnia heette de band dus. En het liedje heette, of het nummer heette, Don't Speak Human. Hé, hey, rond, we gaan naar de cultuur. Kom op. Ja, want, ha, kom op. Op mijn driewieler. Ben ik weer, uh, of ga ik weer, uh, overal culturele dingen langs? Ja. Uh, we beginnen uh, morgen al, 16 augustus, in IJmuiden op het Forteiland. Daar is namelijk uh, trots 3, Forteiland IJmuiden van Theater Nomade. Voor zijn nieuwste film- en muziektheatervoorstelling, Nederlands trots in Barre Tijden, neemt theatermaker Ab Gietelink ons opnieuw mee naar het Forteiland om op deze historische grond een actuele en historische reis... door het Nederland van de 21e eeuw te maken. Langs bitcoins, big data, fake news, russofobie... veiligheidsparanoia, zwarte piet en hashtag MeToo. Heel bekend. Titelingsvoorstelling houdt het midden tussen stand-up, comedy, uh, comedy... en een theater volgens het NRC. Uh, de toegangskaart is inclusief boottocht naar en een korte rondleiding over het Fort eiland Emuiden. Maar let op, de aanvangstijd is de vertrektijd van de boot... op de kop van de haven in Emuiden. Uh, wat gaan we dan nog meer? Oh ja, Haarlem's Yes and More. Dat is een uniek meerdaagsevenement in de oude binnenstad van Haarlem. Uh, de verschillende buitenpodia zijn gratis en vrij toegankelijk. Heel leuk dus. Haarlem Yes and More vindt plaats van 15. Dat jawel is vandaag... Tot en met 19 augustus. Naast het hoofdpodium, op de Grote Markt, zijn er dit jaar buitenpodia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein. Daarnaast zijn er ook bijzondere concerten in de Pletterij en uh, de Grote of Sint kerk Nou, daar, uh, dat mag je eigenlijk niet missen. Zo'n gratis en groot uh, evenement. Dan even het laatste van dit blokje uh, voor de liefhebbers in de Sint Bafelkerk uh, op zondagmiddag 12 augustus. Dat is geweest dus. Dus die slaan we gewoon uh, lekker over. Oh nee. Nee want dat is ook zondag 19 augustus. Ja ja. Uh, een orgel en uh, concert uitgevoerd door Janno Engelsman. In de grote Sint-Bafelkerk in Haarlem. Ah. Mooiste orgel van uh, de wereld. Ja Na, Van Europa in ieder geval. Nou, uh, in de wijde omgeving. Nou. Dat is dus heel mooi hoor. Er zijn niet zoveel van die mooie orgels. Ik dus heb je hem naar... laatst nog gezien hè. Ben ja. ik bij Dolly nog. Uh, op... ja ja ja. ja, ja. Christian Müller-orgel van Haarlem, yes, yes. Wie rolt beroemd. Nou, um, en weet je wat zo leuk is Ron? Nee, dat in die grote kerk bij ons in Beverwijk. Ja, hebben wij het kleine zusje van dat. Uh, Ach. dat is ja, het is van dezelfde bouwer. Dat is ook een monumentje trouwens. Dat is ook een Christian Müller-orgel prachtig. Oh, Alleen die is niet. wat klein. Ja, dat is heel mooi. Ik heb er niet gehoord. Uh, nee, maar nou, dat komt nog wel een keer. Nou, heel graag. Goed, we gaan verder. It is Louie Prima. And just a gigolo, gigolo and everywhere I go, people know the part I'm playing, gigolo, gigolo, paid for every dance, gigolo, selling its romance, gigolo, oh, what they say, there will come a day, and youth will pass away, what will they say about me, when the end comes I know they'll say just a gigolo's Life goes on without me And just a gigolo, gigolo Everywhere I go gigolo, gigolo, People know the part gigolo, I'm playing gigolo, gigolo, gigolo, Paid for every dance gigolo, Selling each romance gigolo, gigolo, Oh, what they say gigolo, gigolo, gigolo, And there will come a day And youth will pass away What will they say about me When the end comes, I know there's just a jiggle of Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's no matter just for me. this no matter just for me. I I sat alone I want some sweet mama Come take a chance with me Cause I ain't so bad Yeah, I'll sing Sweet love song All of the time She will only be All of me But I Kiss for me, this don't matter. Kiss for me, this, don't matter. I ain't got no body No body, no body Kiss for me No body, kiss for me I'm so sad and lonely Oh, lonely, oh, lonely, oh, lonely Oh, some sweet mama Come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I sing her, we love her all of the time. She will only be only, only, only, only, only, only, baby, baby. Hammond, Sugar, Darling. I. Louis Prima. We gaan nu missen nog van Knijter hits als Bonacera, Signorina, and Omerie. En dit was een van zijn andere grote zetten waar anderen ook later nog een hit bij hebben gehad. Onder andere David Lee Roth. En uh, dat heette Just A Gigolo. Maar uh, we moeten even omschieten, want we hebben tijd voor cultuur. Ja, we hebben ook een paar. Een paar culturen. Zeker. En mag ik al van start? Dat mag ik. Tuurlijk, je hoort toch het muziekje? Ja, ik. daarom. Ik, maar ik moet nog even inkomen. Ja, ja, ja Dat ja, is je bent zo uh, lang uh, geleden ja, dit hè. Zo lang geleden, ja. Eh, nou, even kijken. Want, uh, we gaan nog even. Uh, dat is heel leuk, want we hadden eigenlijk al uh, Karel Kraijnhof met een beetje Cubaanse geluiden. En als je dat nou leuk vindt, dan uh, heb ik de volgende tip voor je: Waar je even in Cuba tijdens het Gratis, uh, let op, gratis zomerconcert van het riquiotti Ensemble. 18 augustus zal dit enthousiaste straatsymfonieorkest samen met de Cubaanse jazzpianist Ramon Faye, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar hij is het wel, het publiek in vuur en vlam zitten met de mooiste Cubaanse muziek. Uh, het, het concertprogramma bestaat uit bekend en minder bekend Cubaans repertoire van alle tijden en alle stijlen. Uh, wat valt er nog meer over te vermelden? Uh, Ramon, hij staat bekend om zijn expressieve, virtuoze stijl. Jazz, klassiek, flamengo en Cubaanse muziek smelt hij samen tot één geheel. Straatsymfonieorkest Riquiotti wordt ook wel het meest onorthodoxe orkest van Nederland genoemd. De 42 energieke, jonge muzici spelen overal en voor iedereen... Daarbij zijn ze tot alles in staat om niet vermoedende publiek te verrassen... met hun unieke, rijke, symfonische klanken. Het Ricciotti zoekt zijn publiek zelf op... in plaats van het te vragen naar de concertzaal te komen. En het concert van 18 augustus zal plaatsvinden in het winkelcentrum Schalkwijk. Zaterdag 18 augustus om 2 uur. Nou, leuk, gratis en het klinkt als een huis. Echt heel, heel leuk. Dan nog uh, in de ruïne van uh, Brede-Rode in Standvoort zuid De uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Coronado gaat samen met gypsy flamengo gitarrist Manito... op zondagmiddag 19 augustus een gepassioneerd concert geven in de ruïne van Brederode. Met temperamentvolle zang en virtueus snarenwerk wordt de luisteraar meegenomen naar een wereld vol weemoed, passie en hartstocht. Zondag 9 augustus van 3 tot 5. Echt heel apart natuurlijk. Ja, toch? ja, dat is, dat is zo'n mooie locatie. Dan moet je gewoon echt een keer geweest zijn. Dat hij is, kent het, hè? Ja, hij kent het. Ik kom er graag. Ik vind ja. het zo mooi daar. Ook de omgeving, hè? De bossen en de hele ja, omgeving daar. Ja, alles, Was alles. Prachtig daar. Dus dat mag je dus niet missen. De omgeving en de muziek is een prima combinatie. En dan nog, eh, vooraf, met nog een kleine maand te gaan... kan het puzzelen beginnen. Het puzzelen? Jawel, want het programma van het Haarlem Cultuurfestival staat al online. Op zaterdag 8 en zondag 9 september... wordt het nieuwe culturele seizoen eh, ingeluid... en barst het in de stad op 34 locaties van de activiteiten los. Op het gebied van theater, film, muziek, beeldende kunst... dans, literatuur en erfgoed. En we gaan er later nog op terugkomen. Ik ben er ook. Wat? Ja, ik ben er ook. Nou, wat leuk. Ik, ja, ik, ik, heb, een, ik heb een leuk koor in Bevenwijk. Die zingt Nederlandstalige popmuziek. En wij staan op drie locaties op 9 september. Tegelijkertijd? Nee, de, ah, ik, vind het, ik vond het al zo knap. Nee, niet, niet tegelijkertijd. Dat kun jij dan op je drie Maar we <laughs> uh, nee, we staan, we staan in, in de, onder andere in de Philharmonie, uh, geloof ik. Uh, de Bakinessekerk staan we nog. En nog in de Vrouwenstraat of zo. De, nou, we gaan dus, er zeker op terugkomen, ja. want dit is echt een evenement. Dat ja. Uh, ja, daar moet je toe. Ja, nou, gezellig. Nou, tot zover. Tot zover dan maar. He? Ja. Doe ik nog even een liedje? Gezellig. En dat heet Doremi. My uncle there was a passing Neil Dorsey she Got a whole lot of rhythm when she walked Lee Dorsey walked. And I can hear music when she talks do re me fa so Forget about the door and think about me do re me fa so I ti I wonder who can this creature be She ain't Mona Lisa as well I can see But I don't care She looks good to me Adore me Fa solatis Forget about the door and think about me Adore me Fa solatis I can learn to love you Yes sir. I may sound crazy but it's a fact Tell me pretty baby How you gonna act Adore me Fasolati, forget about the door and think about me. Adore me, Lati. Let's get together and make. Hope. A, B C, D, A, E, F, G Cupid shooting arrows three by three A, Do, Re, Mi, Fa, Sol, I, T Forget about the dough and think about me A, Do, me, Mi, Fa, Sol, I, T Forget about the dough and think about me A, B C, D, E, F, G Forget about the dough and think about me het nieuws bij Zie Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Maar ik ga je nog even vertellen dat plaatje wat u net hoorde, dat was Lee Dorsey. Ik moet het even goed zeggen natuurlijk. En het liedje heet Do Re Me. Nou mag jij. Ja, nou ja, ik beschouw dit ook een beetje als nieuws hoor. Oké. Okay. Goed, een Duitse jongen op een longboard is dinsdagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de zeeweg bij Overveen. Een automobilist op de linkerrijbaan kon de jongen niet ontwijken waarna ze met elkaar in botsing kwamen. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde jongen eerst hulp verleend. Hij is daarna met meerdere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk waarom de jongen op de rijbaan reed... in plaats van op het naastgelegen fietspad. Vrienden hebben de het longbord van het slachtoffer mee teruggenomen... naar de camping waar zij verbleven. Dan in onze provincie betalen we volgens het hoogheemraadschap... Hollands Noorderkwartier volgend jaar meer waterschapsbelasting... De oorzaak is niet de droogte van de afgelopen periode, maar de klimaatveranderingen op de lange termijn. De klimaatveranderingen ontwikkelt zich namelijk sneller dan ingeschat. De hoogte van de stijging wordt pas in oktober vastgesteld. Dan heb ik nog een eh, net nieuw nagekomen eh, bericht. Eh, namelijk, er is een grote storing bij de luchtverkeersleiding. Het vliegverkeer op Schiphol ligt helemaal plat. Door een grote communicatiestoring bij de luchtverkeersleiding ligt het vertrekkend vliegverkeer. Vliegverkeer van plat. Er zijn problemen bij de uh, luchtverkeersleiding. Over de duur van de storing en de aard van de problemen is nog niets bekend. Er landen nog wel vliegtuigen, maar dat zijn vluchten die al onderweg waren. Vliegtuigen die nog moeten vertrekken uh, naar de luchthaven in Harlemmeer ha worden tegengehouden. En op Twitter geven reizigers uh, aan dat vluchten voor lange tijd zijn uitgesteld. En sommige vakantiegangers moeten minimaal 2,5 uur wachten op hun vlucht. Moet u nog vlug, uh, vliegen, uh, check even de luchtmaatschappijen uh, uh, hoe de stand van zaken is. Uh, en dat was het laatste nieuws. Het is toch wat, hè? Ja, verschrikkelijk. <laughs> ja, ik hoop het Ik las laatst een hele leuke. Ah. Hey, uh, kijk jij wel eens naar, naar, naar de speld? Dat is, is zo'n site op, op Facebook. Ik heb het een keer op jouw ja. aanrader bekeken. Maar ja. dat vond ik een hele rare hoor. Ik vind het wel leuk. Die hadden dus op een gegeven moment. Wil je een uh, surprise vakantie? Ja. Dan moet je met Ryanair vliegen. Want je weet nooit of ze vertrekken. <laughs> Vanwege, ja. die sta, vanwege die staak staking. Ja, ja, ja, dat ik. Ik vond ik. leuk. Ja, en ze hadden nog een leuk hè? Oh. Ook eventjes, mag wel even, hè? In nieuws zo. Wel, wel ja. Ze hadden laatst ook een bericht dat de buienradar failliet was. Ach, hoe dat? Ja, vanwege de droogte. <laughs> ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Nou, gelukkig zijn wij iets betrouwbaarder. Want hier volgt het weerbericht van Rico Schreuder. Er zijn op deze woensdag wolkenvelden. Maar geregeld zal ook de zon schijnen. Landinwaarts is een enkele bui niet uitgesloten. Maar in onze regio blijft het zeer waarschijnlijk droog. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land... en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een aangename 22 tot 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden. En morgen starten we met geregeld zon... maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en in de loop van de middag komt het tot enkele buien. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten... maar geleidelijk wordt de wind west tot noordwest en neemt sterk in kracht af. De temperatuur stijgt dan naar 23 graden. Nou, vrijdag blijft het weer droog met een mix van zon en wolkenvelden. Het wordt dan 20 tot 22 graden. In het weekend schijnt geregeld de zon... en blijft het over het algemeen droog. De temperatuur stijgt zaterdag naar 21... en zondag naar maximaal aangename 23 graden. Ik ben blij. En dames en heren, wat is er mooier dan blij om? <lacht> niet veel het liedje van de op A little bit of my life No, it wasn't always no. nou, nou wat een geluid en van de een van de weinige dames van die Lady of Soul die echt Soul heeft <laughs> ja. en, en even wat, wat actueel ja. de met MVP. net het nieuwsbericht ja ja ja kwam je er zo op ja, ja, dat, kom, dat is nou een oefening hè oh dat een oefening is oefening. Je ja ja overigens was dit eenmalig oké okay. sorry <laughs> <laughs> Aviator heet het nummer, Bergin Lewis. Nee, nou, ik vroeg maar hoe je erop kwam, man. Oh, op die manier. Toen je dit uitzocht te doen, was er van die storing nog geen sprake. Ja, maar dat is mijn vooruitziende nummer. Oh, is dat het? Ah, dames en heren, wij zitten hier met een Ziener. Een Ziener. Nou ja, een, ja, ik heb nou wel ja. een bril op hoor, dus. M uh, nou ja, mm -hmm. dat kan. Ja, maar een lekker okay. nummer is dit, hè? Ja, lekker. Heerlijk. En ik vind het een fantastische zangerist. Ja. Zij maakt ook deel uit van die Ladies of zo. Maar uh, neem me niet kwalijk, maar ik vind dit dan de enige dame die echt zo heeft. Dat was het. En uh, gewoon een prachtige zangstem En uh, ja, lekker gewoon. Ja. Heerlijk! Birgit Lewis, jawel! Hoehoe. En wat gaan we nu doen? Muziek. Vraag. Ja. I've just met what could be. The making of me. She's got soul. She's got soul. Precies. She's got soul. Out of the blue into my world I found a pearl, she's got soul, she's got soul I've been lonely so long, I stopped hoping I'd ever find someone. So it just goes to show how wrong you can be Did you hear what I said? She's got soul I've just found a pearl She's got soul She's got soul What I said She's got Soul, soul. I've just found Her She's got soul She's got soul She's got soul I mean she's really Really got it going on She's got soul Ja, en uh, dat was Nick Lowe hey, was dat? en het nummer dat heette She's Got Soul. Nou, dat uh, geldt dan natuurlijk voor uh, Birgit Lewis. Hè? Ja, hey, ik, ik, ik zie net op Facebook een fantastisch uh, initiatief. Van uh, Talassa. hè, mag ik wel eens even zeggen natuurlijk. Even kijken. Dat is uh, de bekende staalpaviljoen in uh, Stantwoord. Ja ja, ja. ja, ja, Die hebben gewoon. Ik zie daar een mooie foto van staan op Facebook. Maar echt oh, geweldig. Nou zie ik het. Ja, de, de, een de blauwe bangloper. loper. Ja. Vanaf, het, vanaf het harde deel. Vanaf het paviljoen tot aan de vloedlijn. Zodat mensen met een rolstoel bijvoorbeeld ook... Uh, makkelijker bij de zee kunnen komen. Nou, wat een goed initiatief zeg. Ja, ik had het al eens gezien in Noordwijk geloof ik. Daar hadden ze het ook gedaan. En nu verdient, of nu krijgt het navolging hier in Zandvoort. Helemaal geweldig uh, ja, mensen. Want, zo moet dat. Dat zou eigenlijk in elke badplaats moeten. Voor mensen die uh, nou ja, niet zo goed door dat rulle zand heen kunnen. en zo. Uh, Dat je dat, uh, zo'n zo blauwe loper. Dat die mensen ook gewoon bij de zee kunnen komen. Dat is Lekker. echt een, een fantastisch ja. initiatief. Ik heb wel een keer een uh, rolstoel gezien. Met die hele dikke banden. Ja, maar rupsbanden zeker. Nee, geen rupsbanden. Nee, echt niet. Nee, dus serieus. Het was hoor. geen rolstoel. We zijn. Ja. <laughs> Denken. <laughs> Denken. de Russen. Nee, nee, echt niet. Nee, dit was echt zo. Maar dit vind ik ook een heel goed Ik vind initiatief. het een fantastisch. Ja. Het ziet er hartstikke mooi uit. En uh, ik vind dat alle, alle badplaatsen uh, de, zoiets zouden moeten doen. Ja. Echt geweldig voor mensen die wat minder goed ter been zijn. om inderdaad ook bij de zee te kunnen komen. Ja. En die zee is zo lekker. Ja. Oh, hij is zo lekker. Want jij gaat wel zwemmen, geloof ik, hè? Ik ga er wel zin. Zo. Ik was... Uh, uh, een beetje nog van die uh, tsunami twee weken geleden. Tsunami? Nou, toen lag ik in zee. Meen je dat ja. in de storm? Ja, uh, nee, die tsunami. Ik ging in de zee, toen kwam ik loodgong. Oh, toen... Ja, zo <laughs> ja. dat. Ik denk in beeld, ik zie dat voor me. Ja, dan ja. je ja. een beetje oppassen? Ja, dan nee. nee, waarom? Je, je denkt maar, ik vind alles goed. Oké, okay, nou... Um, Pete Townsend. My baby gives it away. Dan no, komt niet van die van die van mij dat doet. Nee, nee. He? Komt goed, komt goed. Piet Townsend van de hoe. Weet je wel. Ja ja. Baby gives it away. Pete Townsend. Ja. Wie kent die man nou niet, hè? Dat maar is gewoon uh, de, ja, de, man van de hoe. Maar zeg maar, maar. Uh, doet hij nog eens optredens of zo? Uh, de hoe speelt nog steeds, wel? Ja, nog steeds. Ja, ja, niet met. Het, uh, sorry, even wachten jij, even mond houden. Uh, nee, de, de, hoe, de hoe speelt nog steeds weliswaar niet meer in de originele samenstelling. Alleen Roger Daltrey en uh, Pete Townsend doen uh, nog wel dingen. Oh, ik zou het wel eens een keer uh, willen zien. Nou, ik heb het laatst nog een keer gezien. Toen ze op Glastonbury. Dat mooie, dat prachtige festival. Vorig jaar geloof ik zo, of zo. Of, of twee jaar terug, weet ik niet. Uh, en dat was, uh, was echt helemaal te gek. En weet je wie er op drums zat toen? Nee, dat was nee. heel leuk. Ja? Uh, de zoon van Ringo Starr. Zack. Ja, Zach Starkey heet hij. En die speelde bij de hoe. Ja, ja, wat, wat, wat, ja, uh, wat apart. Maar, en... maar dat Clessenbury, dat is legendarisch. Dat is hè? een legendarisch festival. Oh, mooi, mooi. mooi. Ja, dat, dat zou ook. Nou ja, ik ben niet zo'n festivalman dan weer. we daar wel hoor, daar wil ja? ik wel een keer heen. Oh, nou. Ik ga, dus... eens, even met, uh, praten, ga eens even met bestuur praten. Ga jij eens even met bestuur praten? Dat wordt een <laughs> kort gesprek. Ik denk het ook. Dit <laughs> is Sally Oldfield. Oldfield, Sun in my Eyes. Maar ieren maken altijd hele aparte muziek. Ja, je hebt gelijk. En er uh, is dit ook weer zo'n voorbeeld van. Hè? Sally Oldfield. Uh, dat is de oudere zus overigens van Mike Oldfield. Die, uh, die ken je waarschijnlijk wel. Daar heb jij natuurlijk wel van gehoord. Dat klinkt jonger. Mike Oldfield is, is haar jongere broertje. En dat is de man die natuurlijk uh, gigantisch doorbrak met zijn tubular bells. Ja. In 1972, uh, als ik het goed heb. Goed, en um, ja, dat was toch wel even een project. Want dat is zo'n zo plaat waar, op alle, waarin hij alle instrumenten zelf speelt, hè? Dat vind ik knap. Ja, alles wat, die, wat op die platen hoort is, doet hij allemaal zelf. En het schijnt in een hele korte tijd opgenomen te zijn. Uh, low budget, zoals dat dan heet. Maar dat is om een wereldhit geworden. Niet geloven. Ja. Uh, maar goed, dit was Sunny Eyes van uh, Sally Oldfield. En die kent u ook natuurlijk nog van... Uh, bijvoorbeeld Moonlight Shadow. Dat is dus van een liedje van Mike Oldfield. En zo hebben we dat allemaal weer gehad. Uh, zeg, erom, Ja, ik heb, een, ik heb er eigenlijk een beetje genoeg van. <laughs> nou, dat klinkt ja, goed. Aan het begin van het seizoen. <laughs> ja, nou, ik ik, ik euh, zit bij mijn ogen vallen dicht. Ik wil slapen. Hm? Ik wil gewoon slapen nu. Ik, ga, ik, ik wil slapen. Na dit liedje? Nee, nee, ik wil gewoon slapen. Oké. Okay. Ja. Okay. Aller, Jan en Glen. Woehoe! Er is een feestje in de kroeg En iedereen is aan het dansen Een lange avond voor de boeg Ik weet het is nog veel te vroeg Maar voor mij is het genoeg Want ik wil slapen Handdoek in de ring Slapen Want dit heeft echt geen zin Ja, ik wil slapen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 een uitnodiging, nee toch? Wat? Nou, om met jou te gaan Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee zeg, kom. Nee, hou op. Ja, jij bent veel te lang, jij past niet meer bij. bed. Nou, laten we maar ons uh, pijlen richten op volgende uitzending, hè? Vind je niet? Dit was hem voor vandaag in ieder geval. Ja, morgen ja. weer toch? Morgen weer. Dan en dan met, met Dolle Dolly. Met Dolle Dolly. Met Dolle Dolly. Met Dolle Dolly maar. Nou, dat wordt gezellig. Ja, dat wordt gezellig hoor. Ja, helemaal week overigens ben ik er niet, hè? Nee, nou, Sorry. dan heb ik adequate vervanging ja, geregeld. Ja, dat kan bijna niet beter. Nee. Overigens, uh, ik weet niet of er iemand van de techniek of wat dan ook luistert... maar het schijnt dat onze 106.9 FM-frequentie niet meer te ontvangen is. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar uh, ik kreeg net een berichtje dat dat zo was. Ja. Dus, nou, uh, doe ermee wat je er mee doen wil. Er zijn nog genoeg kanalen om ons wel te horen. CFM met al zijn leuke programma's. Uh, en morgen zijn we er gewoon weer met ja. Zand voor Lunch. Jawel en, uh, Wat mij betreft tot de volgende keer Ja, ja jij bent het dan even niet hè? Volgende no, week Nou no, no. no, no, no, ja dat maakt niet hey. uit uh, Kijk als je er over 14 dagen weer wel bent Dan kun je weer met je billen bloot Wow dat is het, cultuur, het cultuurseizoen weer begonnen Ja dat dan gaan we een klink van uh, Dus de 5 minuten van de sidekick Ja Geen dus, idee wat je mee gaat doen Nou dat zullen we nog wat worden dan en uh, je, de, die driewieler, hè? Oeh. Ja, ja, ja, ja. Dus laat hem wel eens een keer zien. Ja, laat hem maar eens zien. Ik kom zien. je wel een keer ophalen met ja, de driewieler. Met de driewieler. Zullen we er met twee op dan? Uh, ja, achterop ga jij, ah, hè? Ah, daar kan ik achterop. Ja, ja. Nou, helemaal goed. Goed, dames en heren. Uh, oh nee, dat mag ik je tegenwoordig niet meer zeggen. Oh, nee, nee, nee. Geachte luisteraars. Uh, nee, achterluisteraars, luisteraars. Ja. neutraal, hè? Ja. ja. Ben jij ook? Ja. Hè? <laughs> hey? Hè? Nou, het was weer genoeg onzin Ja, weet ik wel We gaan, We gaan eruit uh, We gaan proberen weer thuis te komen En uh, hartelijk dank voor het luisteren allemaal En uh, uh, misschien tot, of uh, ja, Wat mij betreft zeker tot morgen En uh, wat u betreft Luisteraar, misschien ook Hopelijk, <laughs> tot morgen En uh, nogmaals Die blauwe loper is mooi Ja en ga niet vliegen, want er is een grote storing. Dus je komt toch niet in. Hm. Nou, dat is echt zo hoor. Er is een hele grote storing op Schiphol, dames en heren. Dus als u per ongeluk vandaag zou moeten vliegen... Nou, informeer gewoon even via internet... bij uw reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij. Dan wel Schiphol zelf, want er is het een en ander mis. Nou, dit gezegd hebbende, wens ik u allemaal nog een hele fijne ja, woensdag. Een fijne vlucht. Een fijne vlucht ook. <lacht> Ach, dag. Dag.